Te met het NOS de benoeming van Louis van Gaal en interim de Ajax is opgeschort. De rechter in Haarlem heeft bepaald dat eerste aandeelhouders zich over de benoeming moeten uitspreken. Kruijf en tien andere jeugdtrainers hadden het kort geding aangespannen. omdat ze het niet eens zijn met de benoemingen. Volgens de rechter is de aandeelhoudersvergadering leidend. Voor het eerst in bijna twee jaar is de Nederlandse export afgenomen, dat meldt het CBS. De groei neemt al een half jaar lang af en kwam in september tot stilstand. De waarde van de export steeg wel met ruim 2% tot bijna 34 miljard euro. De invoer nam in oktober met bijna 3% af. De Nederlandse handel liep binnen de Europese Unie beter dan daarbuiten. Ouders die hun kinderen thuisonderwijs willen geven, moeten de Nederlandse taal voldoende behissen. Dat is een van de aanvullende maatregelen die de minister van Bijsterveld stelt aan het geven van thuisonderwijs. De minister komt hiermee nadat een grote groep ouders in Amsterdam had aangekondigd ontheffing voor het reguliere onderwijs te zullen aanvragen. Dat gebeurde na sluiting van een islamitische school. In de jeugdzorg en het speciaal onderwijs ligt het drank en drugsgebruik onder jongeren extreem hoog. Uit onderzoek blijkt dat van de 12 en 13-jarigen in de jeugdzorg 33% wel eens heeft gebloot. In het speciaal onderwijs voor moeilijk opvoedbare kinderen 20%. Van de jongeren in het regulier onderwijs ligt dat percentage op 4%. De onderzoekers zeggen dat jongeren in de jeugdzorg en het speciaal onderwijs vaker psychische problemen hebben. Op het strand van het Zuid-Hollandse monster is een zeldzame baby schildpad aangespoeld, die normaal alleen voorkomt in de Golf van Mexico. Volgens het zeedierencentrum Sea Life in Scheveningen had hij wondjes op zijn schild. Het schildpadje, dat door zijn verzorgers Flip wordt genoemd, moet bij Sea Life op krachten komen. Als hij sterk genoeg is, wordt Flip teruggebracht naar de Golf van Mexico.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 Een heel fijne vrolijk kerstfeest De gezellige tijd aan het eind van het jaar ZFM brengt een vrolijk kerstfeest bij je thuis Een heel fijne vrolijke kerstfeest En een gelukkig nieuwjaar According to the radio Warmer weathers in the wave the chances are we won't pick it snow But even If the sun shines from now to Christmas Day, as far as I'm concerned, I know... Oh.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 Als het lijkt alsof...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 Zandvoort, ook op internet www.zfmzandvoort.nl CFM. Ook dit jaar kun je luisteren naar de Winterse 50 Just see jingling, ring, jingling, jingling. De Winterse 50 Koud hè, koud hè De Hitlijst, met de allergrootste kerst- en winterhits aller tijden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 Hoi op ZFM! CFM!